10 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De bouw van het nieuwe hoofdkwartier van de Europese Centrale Bank in Frankvoort... gaat veel meer kosten dan was begroot. Geen 850 miljoen euro, maar minstens 1,2 miljard. Als oorzaak wijst de ECB onder meer op de gestegen kosten... voor bouwmaterialen en een aantal onverwachte tegenvallers. Het huidige kantoor wordt in 2014 vervangen door het nieuwe gebouw. Dat gaat bestaan uit twee kantoortorens van 165 en 185 meter hoog. Woningen zijn in augustus weer fors goedkoper geworden. De prijzen van koophuizen daalden met 8 ten opzichte van een jaar eerder, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de sterkste daling sinds het CBS in 1995 de huizenprijzen bijging houden. Een huis kost nu ongeveer hetzelfde als acht jaar geleden. Er zijn ook minder huizen verkocht, 74.000 in de eerste acht maanden van dit jaar. En dat is 5 minder dan in dezelfde periode van 2011. Een medewerkster van de afdeling gevonden voorwerpen op Schiphol... en haar partner zijn aangehouden omdat ze spullen op internet verkocht zouden hebben. De medewerkster nam dure spullen, zoals tabletcomputers, mee naar huis... om ze via bijvoorbeeld Marktplaats te verkopen. In haar huis werden tientallen artikelen gevonden, zegt de Marge We hebben het vermoeden dat uh, die goederen die we hebben aangetroffen... Uh, inderdaad uh, afkomstig zijn van de afdeling Lost and Found... Maar daar gaan we verder onderzoek naar doen. We verwachten ook nog in dat onderzoek te kunnen traceren waar die goederen dus vandaan kwamen. En meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten, maar daar zitten we nu nog middenin. Dus vooralsnog zitten er twee verdachten vast en gaan wij kijken hoe omvangrijk deze zaak is. Op zeven Pakistanse tv-zenders zijn vandaag spotjes te zien waarin president Obama zich distangeert van de Amerikaanse anti islamfilm De Amerikaanse ambassade in Islamabad heeft 70.000 dollar uitgetrokken voor de zendtijd. Pakistan houdt in verband met het vrijdaggebed rekening met een de grote demonstratie tegen de film. De regering heeft de dag uitgeroepen tot dag van de liefde voor de profeet en een oproep gedaan om vreedzaam te demonstreren. In het televisiespotje zegt Obama dat de VS altijd een land is geweest... dat alle religies respecteert. In de buurt van kamp Westerbork zijn graven gevonden... van een aantal SS'ers en NSB'ers. Ze waren na de oorlog veroordeeld voor collaboratie met de nazi's en waren in het kamp vastgezet. Hoeveel lichamen het zijn, is nog onbekend... en ook is nog niet duidelijk hoe de gevangenen zijn overleden... zegt de directeur van het herinneringscentrum Westerbork. Voorjaar zomer van 1945 is er het eh, nodige gebeurd. Zijn zijn de sterftecijfers zijn ook heel hoog. Dus Daar kun je wel aan, aan, aan aflezen dat dat niet allemaal natuurlijk is geweest. Je mag veronderstellen dat dit eh, natuurlijke dood zijn geweest. Bij één weten we het ook heel zeker. En die had de ziekte van Hodgkin... De resten die zijn gevonden worden op een andere plek herbegraven. Dan het weer, overwegend bewolkt en in het noorden soms wat regen of motregen. In het midden en zuiden van het land droog. Het wordt ongeveer 17 graden. ANWB Verkeersinformatie, de N348 Deventer-Ommen... is na een aanrijding waarbij een vrachtwagen betrokken is... tussen Raalte en Lemmerderveld in beide richtingen dicht.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 Karel Johan de Zwart. Anti-islamfilm verdeelt de Europese PvdA en VVD. Personeel in gehoorwinkels weet nauwelijks hoe een oor werkt. In Syrië gaat het dagelijks leven zoveel mogelijk door... want ondanks alle gevechten moeten mensen ook gewoon eten. Hier bij de checkpoint kun je zien wat voor auto's hier de stad in komen. Ja, mensen ook met ja, spullen, groenten, eieren. Een vrachtwagen met eieren. Nou, die moet heel voorzichtig rijden, denk ik. Vandaag. En het ochtenduur van Siska Dresselhuis. Het is 6 minuten over 10. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. De voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz... u heeft dat uh, waarschijnlijk gehoord deze week... heeft flinke kritiek op de anti moslimfilm Hij veroordeelt die film en de verspreiding ervan. Nou, zijn harde woorden leiden tot twee kampen binnen het Europees Parlement. Aan de ene kant de aanhangers van de vrijheid van meningsuiting. Aan de andere kant parlementariërs die het beledigen van moslims veroordelen. Thijs Berman, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid... en Hans van Balen, Europarlementariër voor de VVD. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, harde woorden. Uh, hij veroordeelt die film en de distributie ervan. Dus hij wil die film van het internet. Zegt dat veel mensen gekwetst zijn door de film. Uh, deed hij dat ook namens u, meneer Berman? Ik geloof dat ik hier toch een misverstand uit de wereld moet helpen. Er staat niet aan de ene kant de verdediger, de verdediger van de vrijheid van meningsuiting... en aan de andere kant uh, mensen zoals ik. Integendeel, ik sta voor dat de vrijheid van wel meningsuiting. Gezegd? Jawel. Iedereen moet het vrijheid hebben stupide en beledigende films te maken. Ik sta voor die vrijheid. Ja. Wat je wel kan zeggen, is dat je dat soort films betreurt. En dat is precies wat Martin Schulz doet. En hij heeft ook niet gezegd dat hij van het internet gehaald zou moeten worden. Ja. Integendeel, hij heeft gezegd, hij staat voor die vrijheid van meningsuiting, maar betreurt dat die film bestaat. Ja. Maar, maar deed, hij u? Ja? deed hij dat ook namens u? Want dat was mijn vraag. Deed hij dat ook namens u? Want dat was mijn vraag. Nee, Martin Schulz sprak als voorzitter van het Europese parlement. Dat sprak helemaal niet namens mij, want ik had hele andere woorden gebruikt dan hij. Ja. Ik had zeker niet gezegd dat ik, dat, ik, dat ik het verspreiden betreurde. Nee, zeker niet. Want dan wek je de indruk dat je die vrijheid van meningsuiting wel uh, een beetje mag inperken. En dat vind ik niet. Nee. Zolang je binnen de wet blijft, is er niks aan de hand. Dus geen racisme, geen discriminatie, geen oproepen tot geweld. En daarbinnen moet die vrijheid heel, heel, heel groot zijn. Ja, dus meneer Schulz had dit niet moeten doen. Nou, niet op deze manier en zeker niet. En wat mij nog eigenlijk het meest stoorde. is dat meneer Schulz dat deed tussen twee parlementariërs. uit landen die nou niet echt bekend staan om hun geloof, geloof in de vrijheid en de democratie. Saudi-Arabië en Oman. Twee parlementariërs, nou ja, vrouwenrechten, homorechten, allemaal onderdrukt. Dat is nou niet het beste forum om zo'n pleidooi te gaan houden. Nee. Maar hoe had hij het wel moeten doen dan eigenlijk? Nou, ik denk dat het een burgerplicht is om. Mensen bij te staan, groepen bij te staan die zich beledigd voelen door een kwe opzettelijk kwetsend filmpje. Hoe stomzinnig dat filmpje ook is, en ja. hoewel je, je moet je de schouders over ophalen. Het is toch je burgerplicht om te zeggen, dat soort films, jongens, er zijn ook grenzen van fatsoen. Die moet je niet door de wet opleggen, die moet je gewoon sociaal duidelijk maken. Zeggen, dit gaat me te ver en dat is alles. Ja, meneer Van Balen had meneer Schulz dat moeten doen, dit gaat te ver... Schulz heeft het Europese parlement en ook de mensen die in de Arabische wereld... en de moslimwereld voor vrijheid van meningsuiting strijden... een ongelooflijk slechte dienst bewezen. Het is niet professioneel wat hij gedaan heeft. Het is likken naar boven, zo lijkt het. Hij had moeten zeggen... Likken naar boven? Nee, ja, want, wie likken wie zit boven. Want die uh, heren van de Arabische vertegenwoordigers die stonden ongeveer ja. boven hem. Kijk maar naar het filmpje. Naast hem. Wat hij had moeten doen, is hij had of er helemaal niet over moeten beginnen... Ja. Of hij moet ja. zeggen, en dat heeft hij niet gedaan... ook in dit geval... ook in dit geval... met deze film, die ik niet waardeer... ben ik er van mening van... dat die moet kunnen worden gepubliceerd. Punt. Dat heeft hij niet gezegd. Dan is zijn tweede verklaring, de uitleg... Uh, is hij weer heel wollig begonnen. Maar hij heeft geweigerd te zeggen... ook in dit geval geldt de vrijheid van meningsuiting. Dat is het eerste. Het tweede is... Uh, dat hij natuurlijk, en Berman zegt dat ook... Te maken heeft met vertegenwoordigers waarin de landen geen vrijheid van meningsuiting, geen vrijheid van godsdienst, geen vrijheid van homoseksuelen en vrouwen bestaat. Dus hij had dit nooit mogen doen. Hij ja. heeft zich op een hele slechte manier gedragen. En hij moet dat erkennen, ruiterlijk erkennen, dat hij een faux pas heeft gemaakt van de eerste orde. Wat is eigenlijk de ja. reden dan van deze faux pas? Die reden is... Heeft u hem dat gevraagd? Uh, uh, eager, waarom, waarom heb je dit gezegd? Eager to please. Dat is, je wilt aardige dingen gaan roepen en ik ben het helemaal niet eens dat je een burgerplicht hebt om mensen die zich gekwetst zouden voelen bij te staan. Dat ja. wordt nu wel gezegd, maar dat is helemaal niet het geval. Abu Talib, burgemeester van Amsterdam, heeft gewoon gezegd, laat het langs je ja. oude schouders afglijden. maak je niet druk. Nou, dat is de beste reactie. Ja, meneer Berman, vindt u dat ook? Ja, dat zou het beste zijn. Ik denk ook dat Ahmed Amutaleb iets verstandigs heeft gezegd. Nee, ik ben het eens met Hans van Balen voor het grootste deel. Ik vind wel dat je... Het is, het is al een beetje taboe geworden, lijkt het wel. Taboe geworden om... Om fatsoen aan te spreken. En ik vind dat dat wel mag gebeuren. We hoeven niet. Nou ja, het probleem is natuurlijk. wat is dan uit... onfatsoen? Hoe definieer je dat? En net ja, zoals je is, niet weet. Is, wat is dat, gekwetst zijn? Het is nou net niet Precies. iets wat je moet definiëren. Dat is iets wat jij moet zeggen. wat ik moet zeggen. Ja. Wij zeggen. Waar zijn, de, waar zijn onze grenzen? En die moeten we dus. in het sociaal verkeer gezamenlijk vaststellen. gaan vooral niet opleggen. Wanneer moet je wat zeggen? Een professioneel politicus. Nou, dat is... zal dat niet doen in tegenwoordigheid van deze vertegenwoordigers van de Arabische Staten... dat zal hij niet doen, want hij wekt daarmee volledig het indruk. Ja, en meneer uh, Berman, dus de vraag is natuurlijk of de voorzitter gemaakt. van het Europese uh, parlement dit moet doen. wat Martin Schulz ook moet doen, is soms zijn mond ah. houden. Dat is moeilijk, maar soms moet je gewoon <laughs> je mond houden. Meneer Berman. Ja, het is de vrijheid van Martin Schultz om zijn mond niet te houden. Dat moeten we dan ook maar respecteren. Maar is dat en handig en Mark, als voorzitter van het Europese parlement zelfs... om dit te doen? Nee, ik zeg, hij had andere woorden moeten gebruiken... en niet op die manier, enzovoort, enzovoort. Ik, nee, ik, ik had het zelf nooit zo gedaan. Zeker niet, zeker niet. Nee. Je moet allereerst staan voor die vrijheid... om stupide, stomzinnige, beledigende filmpjes te maken. Dat is een groot goed... Ja, maar het gaat nu voorhouden. even om de, woord, om, om de timing... en uh, de positie van waaruit de heer Schultz spreekt. Is dat handig? Nee, minstens... Nee, is en het is natuurlijk niet een filmpje wat uit de Europese Unie komt. Hè? niet. Nee. Dus je, Anders had je misschien je dat kunnen aantrekken. Ik vind dat nog onverstandig. Dus ja. dit is typisch iets dat meneer Schulz als parlementsvoorzitter... eigenlijk over alles wat er in de wereld gebeurt een mening wil hebben. Mm. En dit was de verkeerde mening op de verkeerde tijd. Het is een flater, meneer Berman. Van ja, Daan. nou, ik, ik zou het erg mooi gevonden hebben als Martin Schulz iets goeds had gezegd over vrouwenrechten en rechten exact. van homoseksuelen die worden onthoofd in Saudi-Arabië. Daarmee had hij een enorm plezier gedaan en ook de waarde van de Europese Unie heel helder verdedigd. En wat hij nu heeft gedaan is... Maar Hans van Balen zegt een faux pas. Ik vind dat een goede uitdrukking. Oké, okay, ik dank u hartelijk. Thijs Berman en Hans van Balen. U staat niet zo lijnrecht tegenover elkaar. als we van tevoren hadden gedacht. Wij Jammer, gaan. <laughs> nee, ja, helemaal niet. Vragen, Fijne dag. Wij gaan naar Den Haag. Want ja, u weet het, de informateurs Henk Kamp en Wouter Bos. beginnen vanmiddag hun gesprekken met de onderhandelaars van VVD en T van de A. Uh, Wouter Bos is vanochtend al gesignaleerd in Den Haag. Meneer en uw collega Marcel Bril. Meneer Bos, u komt net aangelopen. U gaat beginnen. Bent u klaar voor de klus? Ja, ik ben er helemaal klaar voor. En ik ga nu inderdaad naar binnen. Dat had u ja. goed gezien. Ik kom u ongetwijfeld vandaag nog tegen. U heeft veel onderhandelingservaring. Wat is het belangrijkste dat u nu meeneemt? Nou ja, dat was Wouter Bos, heel kort. Die wordt ontvangen door de andere informateur, Henk Kamp. Ze lopen naar binnen op het Binnenhof de Tweede Kamer in. Want daar hebben ze een kamer gereserveerd voor de komende tijd... om te gaan onderhandelen in de Tweede Kamer dus. Want het uh, Tweede Kamer, het parlement, heeft het initiatief genomen... bij deze formatie. Dus dan willen ze ook uitstralen uh, dat ze uh, in de Tweede Kamer gaan onderhandelen. Nou, ze hebben elkaar zojuist de hand geschud, de informateurs. Die zullen nu eerst met elkaar eventjes gaan overleggen. Vervolgens worden ze officieel benoemd door de uh, plaatsvervangend voorzitter van de Tweede Kamer, de heer Bosma, en dan kunnen ze rond een uur of twee aan de slag. Dan komen ook de onderhandelaars van VVD en PVDA bij dezezelfde ingang om ja, de onderhandelingen echt te gaan beginnen. En horen we van jou, uh, Marcel Bril, wat daar allemaal uitkomt vanmiddag al, waarschijnlijk. The problem is the lack of ammunition. De strijd in Syrië wordt steeds heviger. It is not the lack of... Oh, you hear that? People. Yes, I see it. Hoe houden de mensen het vol?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 de rebellen in Syrië krijgen steeds meer last van de aanvallen... door straaljagers en helikopters van president Assad. Wapens die ze zelf niet hebben. Toch blijven ze doorvechten. Angst in Aleppo. Het laatste verslag van Hans-Jaap Melissen. Parabellen maken ruzie om een magazijn van de Kalashnikov. Ze houden schaal. Ja, wat zou dit zijn geweest? Een garage, denk ik. Hier kun je aan auto's werken. Ze hopen dat ze buiten het bereik van bommen blijven. Het is een big, big bom. Het yeah. gaat naar nou, Second Het vliegtuig dat hier uh, boven de stad hangt, uh, maak je geen zorgen, zegt hij. Uh, dat bombardeert op dit moment bij Second Hananou. Dat is een uh, grote legerbasis waar gevochten wordt om de munitie. Vooral. De rebellen willen daar een munitiebuik maken. En het opval, dat is opvallend: er zit hier ook een mevrouw bij. Met een tas. En dat is een tas vol medicijnen. Uh, zij is een uh, verpleegster voor de rebellen. En heeft u genoeg medicamenten? En we hebben we hebben medicamenten zijn een groot probleem, erge tekorten. Ik behandel dus eigenlijk alleen de lichtgewonden, zegt ze. Ja, en de zwaargewonden nemen we naar een. Uh, Geheim hospitaal. Nu gaat ze er weer vandoor. Second <Klacht> Hanano. Harde inslag in de verte. en zij stapt in een auto met een kogelgat in de voorruit en uh, bestuurd door een mannelijk rebel. En ze gaan richting die knallen. Maar het is niet alleen knallen, dikke zwarte rook stijgt op achter de flatgebouwen die voor me staan. We rijden weer verder. Deze rebellenbasis is te veel een doelwit voor de straaljagers die steeds boven de stad zijn. Aleppo is een wonderlijke mix van oorlog en dagelijks leven. Als de straaljagers even weg zijn om nieuwe bommen te halen of te tanken, komen er weer gauw mensen op straat. Brood halen, groenten. En de rebellen zien dat ze weinig kunnen doen tegen al die raketten en bommen die uit de lucht vallen. For me, I will stand here I will stay here till I die. So, no question, should I stay, should I go? No. No question. De question is uh, electricity, uh, fuel, everything. Ja, elektriciteit is het probleem, voedsel ook, hoewel je wel dus hier bij de checkpoint kun je zien wat voor auto's hier de stad in komen. Ja, mensen ook met ja, spullen groenten, eieren, een vrachtwagen met eieren. Nou, Die moet heel voorzichtig rijden, denk ik vandaag. Toch gewoon weer mensen, ook met kleine kinderen op straat. You can't imagine this uh, how this place was full of people, full of life. Uh, before the uh... Je kunt je bijna niet voorstellen dat Aleppo ooit een bruisende stad was. De meeste mensen die je nu voorbij ziet komen, ja, die gaan de stad uit. En Dat klopt ook wel. Van op de andere rijbaan uh, ja, zie je pick-up trucks met mensen met spullen, matjes gaan mee, ijskasten. Are you disappointed in the international world? Yes, of course. We blame the national world. It... Als u nou had geweten dat er niet zoveel hulp was, was u dan. Toch gaan proberen Aleppo in te nemen of had u zich beperkt tot guerrilla? Uh, maybe as a personal uh, point of view, I wouldn't come into Aleppo. but En uh, in... just do guerrilla? Yes in rural areas, around Aleppo. Ja. But uh, <coughs> the general opinion is that, that we should go, go on, we should continue. We should go into Aleppo and depend on ourselves without the national help, international help. Ja, ja mijn persoonlijke opinie: inderdaad, we hadden niet moeten proberen om Aleppo in te nemen, Maar ons moeten beperken tot het uh, platteland eromheen, de dorpen en dan dus guerilla acties. En zo waar is de mig right now? De, de mig is er weer vandoor geloof ik. This is usually the procedure. Uh, one of them goes and the other comes. Yeah. And all the day you should... You will and all expect... night. All yeah. night also. Nou, de mig is er dus vandoor, maar hij verwacht een andere die dan terugkomt. Dat is een beetje de gang van zaken gewoonlijk hier En als er geen vliegtuigen in de lucht zijn, dan neemt het arteriegeschut weer toe van Assad op bepaalde wijken van de stad. En terwijl er af en toe straaljagers hoog overkomen en je het geluid weer voelt wegglijden, komt er een ander geluid op, dat van de verschillende moskeeën in Aleppo. Er wordt gewoon weer gebeden, voor betere tijden waarschijnlijk. Hans-Jaap Melis, hij deed deze week verslag vanuit Aleppo in Syrië. Volgende week in Goedemorgen Nederland. Doe burgers. De overheid trekt zich terug. De omslag moet gemaakt worden door de mensen zelf. Dus moeten we steeds meer zelf doen. Maar kunnen we dat ook? Dat is een hele ambitieuze opgave. Volgende week in Karo, Goedemorgen Nederland. We doen het zelfers. Dat zijn mensen die doen. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail. Goedemorgen Nederland. Straks personeel in gehoorwinkels heeft heel weinig verstand van oren. Nu eerst het ochtenduur van Cisca Dresselhuis. Het is een ongeschreven wet dat je geen kritiek geeft op je voorganger dan wel je opvolger. Ik dacht dat die etiketten afkomstig was uit de politiek, waar ex-ministers eenmaal terug in de kamerbankjes nooit iets zeggen over hun oude vakgebied, nog over hun opvolger. Dat bijvoorbeeld schilders, kappers of tandartsen zich daar niet aan houden, dat is bekend. Ik heb tenminste, als ik van kapper, tandarts of schilder wisselde, nog eens moeten horen... wie heeft dat in vredesnaam gedaan als ze naar een verprutste kies, een verknipt kapsel of een slecht geschilderd muurtje keken. Afgelopen weekend las ik in een krant hoe directeur Balian van Artes over zijn voorganger oordeelt. Hij zegt, toen ik hier kwam was het een zooitje. Een compleet failliete handel. Een anarchie. Ik heb alles hervormd, van het bestuur tot het personeel en de manier van dieren houden. Nou kan het best zijn dat meneer Balian een beetje, of misschien wel veel, gelijk heeft. Maar laat hij daarover klagen bij zijn olifanten en zijn apen. Maar laat hij het niet vertellen aan een journalist van een alom in Amsterdam gelezen krant. Zoiets zou in de politiek niet gebeuren, dacht ik. Daar was dat not done. En ik vond en ik vind dat een mooi, chic gebruik... waaraan eigenlijk iedere werknemer zich zou moeten houden. Maar daar dacht Femke Halsema vorige week duidelijk heel anders over. Op de avond na de verkiezingsdag zat ze bij Pauw en Witteman... waar ze toegaf dat het een rommeltje is bij GroenLinks... dat de daar klaarblijkelijk aan leiderschap ontbreekt... maar dat zij de partij in volle glorie had achtergelaten. Daarna leunde ze achterover en nam minzaam lachend de complimenten in ontvangst van haar mannelijke medegasten... die haar om het hartst prezen en zeiden dat zij het in haar tijd... allemaal beter, mooier en succesvoller had gedaan. Arme Jolande Sap. Eerst Tofik Dibi en dan Femke. Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Maandag het ochtendhumeur van Henk Westbroek. We gaan met uh, Anjeta en Frida en die twee blonde meneren van uh, Alba. Wallerloo was dat. Het is vijf minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Personeel van gehoorwinkels weet soms nauwelijks hoe een oor werkt. Um, volgens de Consumentenbond is één op de vijf winkelmedewerkers... niet gekwalificeerd als audicien. Sandra de Jong van de Consumentenbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is niet handig. Nee, ja, en het is niet zozeer dat ze niet gekwalificeerd zijn... Alleen hangt het op de voordeur vaak van een keurmerk van de audicien. Ja. Alleen blijkt dat je in de winkel niet door de audicien geholpen wordt. En mensen kunnen natuurlijk oh. slecht dat onderscheid maken. Dus er is dan wel een audicien, alleen die is er ook weer niet. Ja hoor, het zijn gekwalificeerde winkels. Ze hebben dat keurmerk hebben ze gekregen. Mm -hmm. Alleen degene die zelf helpt, is bij ons in ieder geval in een van de vijf gevallen een assistent geweest. Of iemand in opleiding bijvoorbeeld. Uh, een op de vijf, dus 20% is niet gekwalificeerd. Uh, van de honderd winkels die wij onderzocht hebben, inderdaad. Ja, hoe kan dat? Ja, dat, dat is in de winkel zo geregeld. Er zijn wel uh, uh, uh, afspraken over met de grote ketens. Alleen blijkt in praktijk dat het uh, zo werkt. Dat komen we tegen natuurlijk in veel branches. Dat hebben we ook wel bijvoorbeeld met orthodontie te maken gehad. Mm -hmm. Alleen nu blijkt het ook in de hoorwinkels uh, zo ja, te zijn. Ja, maar dus je wordt in één op de vijf gevallen gewoon een beetje in de maling genomen ja, dat ligt eraan. Misschien vertelt iemand het er wel bij. Ja. Um, uh, maar goed, voor mensen zelf is natuurlijk in de winkel slecht uh, dan op te maken... hoe goed of hoe slecht dan wellicht de kwaliteit verder dan is. Ja, je gaat ook niet en... vragen naar iemands papieren natuurlijk, als je geholpen wordt. Nee, dat kan natuurlijk wel. We adviseren ook mensen. Je mag echt gerust vragen ja. aan mensen. Van uh, welk, welke opleiding heeft u? Dus dan ga je dan naar binnen en dan, dan zeg je... Uh, ik vind het leuk dat je me helpt, maar laat eens je diploma maar even zien. Nou ja, ik zou er niet mee beginnen wellicht, maar wel als je in het gesprek bent. Ik bedoel, het is ja. dus natuurlijk ook uh, een goed hoortoestel... Uh, komt ook tot stand te goed luisteren. Dat is natuurlijk ja. iets wat we ook natuurlijk uit onderzoek laten zien. Dat er niet genoeg geluisterd wordt uh, naar de mensen die een hoortoestel wellicht nodig hebben. Ja. Uh, en dat, dat, dat de klachten die leiden, die ja, dit ook in het artikel zijn opgenomen. Ja, diploma's uh, of het gebrek daaraan uh, is één. Gebrekkige kennis is natuurlijk uh, twee en nog onhandiger. Jullie stuurden dertien slechthorende proefpersonen langs gehoorwinkels. Wat waren de slechtste ervaringen? De slechte ervaring is dat men zelf ook gewoon termen niet kent die bij, uh, in oren plaatsvonden. Dus inderdaad hoe een oor opgebouwd was of op bepaalde dingen waar men last van uh, kon hebben. Ja. Uh, dat blijkt inderdaad uit uh, de slechthorenden die met onze proefpersonen mee waren. Dat ze zeggen, ja, er wordt gewoon niet geluisterd. Of, en wat ze ook heel vervelend vonden is bijvoorbeeld iemand die een, een kennis... Die, die gewoon geen verstand van het apparaat heeft en dan wel een verhaal begint uit te leggen... Of en dat is natuurlijk ook vaak bij slechthorende mensen iemand die wegloopt terwijl hij in gesprek is. Ja, en als iemand slechthorend is en liplezen nodig heeft, dat kan dan niet meer. Nee, nou daar blijkt al het onbegrip dan en het ja, gedrag ook inderdaad. Uit. Ja, ja. Uh, nou horen gehoorwinkels vaak bij grote ketens. Uh, beter horen, Hans Anders, Spekzevers, Schonenberg, Hoorcomfort. Zit er eigenlijk veel verschil tussen die ketens? Uh, daar zit wel redelijk verschil in. Het is natuurlijk ook wel heel erg van de winkel afhankelijk. Want bijvoorbeeld we hebben wij uh, Hans Anders uh, gemaakt dat de ene uh, winkel zegt van... Nou ja, neem daar ons eigen hoortoestel maar. En de andere zegt tegen diezelfde uh, slechthorende... nou, wij denken dat het beter voor je is om naar een concurrent te gaan. Want die kan het apparaat wel leveren. Dus het verschilt ook heel erg bij winkels onderling. Vandaar dat we ook eigenlijk zeggen, uh, als, als tip in ieder geval als men op zoek gaat naar een apparaat... verliet ja. je er goed in. Kijk op hoorwijzer.nl bijvoorbeeld. Ja, maar ja, daarvoor ga je nou net naar de specialist, toch? Ja, maar waarom bereid je voor... Dat kan ja. natuurlijk wel altijd. Je kan natuurlijk altijd wel kijken. Dus kijk op hoorwijzer.nl bijvoorbeeld. Ja. Daar staan we liefst 15.000 ervaringen met audiciënts, met apparaten en met verzekeraars. En wees niet, schroom niet om naar verschillende winkels ook te gaan. Nee. Je mag best gewoon zeggen van, nou ik, ja, dank u wel. Maar ik wil toch dus gewoon een keer verder kijken. Uh, om te kijken me ergens anders geadviseerd wordt. Het advies kan tenslotte blijkt ook hier uit. Nog uit, een lopen. Ja. ja, goed. Hoe weet je nou of je goed goede advies krijgt? Nou, dat is natuurlijk het probleem. Het goede is, in ieder geval, je kan uh, een apparaat ook gebruiken. Je hebt een minimaal acht weken, dat je een testperiode kan hebben, en oh ja. dat er aanpassingen ingemaakt uh, ja. kunnen worden. Dat hoort goed. gewoon bij de service van het nemen van een hoorapparaat. Oh, het bevalt, luistert je nog vandaan, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, dus, dus dat kan je dat in ieder geval aangeven. En wat heel belangrijk is, en dat bleek onze testpersoon ook uh, te zeggen, van, wordt er wel goed naar je geluisterd? Ja. Als je één je het gevoel dat... in een hoorwinkel, ja. Ja, dan, ja, dan roepen, maar luistert diegene wel goed. Niet zo goed hoor jij het wel, maar luistert hij wel naar hetgeen wat jij zegt. Als bijvoorbeeld van ik sport heel erg veel, uh, wordt dat wel opgepikt met de vorm bijvoorbeeld van het apparaat. Uh, of ik heb er last van in bepaalde om, omgevingen. Wordt daar goed naar geluisterd als je dit uh, meegeeft. Ja. En bij onze proefpersonen bleek dat in veel gevallen niet op te gaan. Nee, nou, niet echt bemoedigend allemaal. Uh, dank u wel, Sandra de Jong. Oké. Okay. Van de Consumentenbond. We zijn het einde gekomen van deze Goedemorgen Nederland. Zo meteen na de hoofdpunten van het nieuws Naida Ida met lijn 1. Goedemorgen, Ida. Hey, goedemorgen, Carol Johan. Uh, we staan in Amsterdam en we gaan het vandaag hebben over Jetta en Edith. De twee vrouwen die niet meedoen met de formatieonderhandelingen. Ja, en mijn vraag vandaag is eigenlijk heel erg simpel... Waarom, waarom en waarom? Ik praat hierover met een vrouw die niemand kan passeren. En zij is ook mijn grote heldin, Hedy Dancona. Maar eerst gaan we naar het nieuws met Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Vorige maand zijn huizen weer flink goedkoper geworden. De prijzen van koopwoningen daalden met 8% vergeleken met een jaar eerder. En dat is de sterkste daling sinds 1995, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er werden ook weer meer minder huizen verkocht. Dus minder huizen werden weer verkocht. Nablussen van de brand bij een recyclingbedrijf in Blerik... bij Venlo is dat, gaat nog de hele dag duren. De brand op een industrieterrein ontstond gisteren in een buitenopslag... waar lege inktcartridges lagen. Gisteren moest een deel van het terrein van de Floriade worden ontruimd... door de rookontwikkeling. En is er kans dat dat ook vandaag weer gaat gebeuren... al is er nu veel minder rook dan gisteren, zegt de brandweer. De bouw van het nieuwe hoofdkwartier van de Europese Centrale Bank in Frankvoort... gaat meer kosten dan was begroot. Geen 850 miljoen, maar minstens 1,2 miljard euro. En dat komt volgens de ECB onder meer doordat bouwmaterialen duurder zijn geworden. En in winkels in het noorden en oosten van Nederland zijn binnenkort geen buitenlandse kranten en tijdschriften meer te krijgen. De distributeur stopt met het verspreiden van bijvoorbeeld de Times of de Frankfurter Allgemeine of Le Monde, omdat de verkoop sterk is gedaald. En dat komt door de crisis en de digitalisering, zegt de distributeur. Tot over de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1 NTR Lijn 1. Hier is Naida Aurangzeb. In 1988 werd ze de eerste vrouwelijke regeringsleider van een islamitisch land. Benazir Bhutto, premier van Pakistan. Als geboren Pakistanse was ik trots op dit voorbeeld van een slimme, dappere vrouw... die in een door mannen gedomineerde samenleving aan de macht kwam. In Nederland schrijven we misschien wel 2088 als het zover is. Want het loopt niet lekker met vrouwen in de politiek. Laatste wapenfeit. Edith en Jetta mogen niet mee naar de formatieonderhandelingen. Ze zijn allebei nummer 2 op de lijst van de VVD en de PVDA. Maar de mannelijke nummers 3 en 5 zijn uitverkoren voor de onderhandelingen. Rutte die kan zijn mantra herhalen en zeggen dat hij voor kwaliteit gaat. Stef Blok is kennelijk geschikter voor de klus dan Edith Schippers. Samson ja, kan dat lastiger uitleggen. In zijn partij heerst het gelijkheidsideaal. En dan zou je zeggen, hij heeft een vrouw op nummer 2, dus hij neemt een vrouw mee. Toch is niets minder waar. Vier mannen gaan onderhandelen hoe het nu verder moet in ons land. Voordat u de radio uitzet, luisteraars, omdat u denkt dat dit over feminisme en emancipatie gaat, wacht heel even. De vraag is, waarom mogen Jetta en Edith niet mee? En, waren, en waarom mochten de Jetta's en de Edithen van de afgelopen honderd jaar niet mee? Luisteraars, ik vraag u om een verklaring. Leg het me uit. Bel naar 0800 en vertel me waarom. Dit is lijn 1. Jette en Samson slaan hun vieze lijsttrekkers zonder pardon over... en geven de voorkeur aan Stef Blok, nummer 3, en Jeroen Dijsselbloem, de nummer 5. Welke invloed heeft dit op het aankomende kabinet? Waarom hebben we nog geen vrouwelijke premier en waarom mogen Jette en Edith niet mee? Leg het me uit, luisteraars. Bel ons. 0800-1121. Of stuur een tweet naar hekje-lijn1 of mail naar lijn1-apenstaartje-ntr.nl. Of ga naar de website lijn 1 .nl. Ja, en in de bus zit tegenover mij icoon en supervrouw. De voormalige politica, voormalige staatssecretaris, minister voor welzijn, volksgezondheid en cultuur. En een vrouw met een van de mooiste oorbellen die ik de afgelopen week heb gezien. Hedy Dancona, goedemorgen. goedemorgen. Wordt u nou niet enorm boos omdat Samson namens de Partij van de Arbeid... uw partij toch de voorkeur geeft aan een man, Jeroen Dijsselbloem... Dijsselbloem, die lager op de lijst staat. Namelijk, hij staat op vijf. Ja, dat is natuurlijk buitengewoon bespottelijk. Uh, het is uh, het principe: man, vrouw, man, vrouw. Het zou ook wel eens leuker zijn, natuurlijk, als dat omgekeerd was. Het met een vrouw begon. Maar oké, okay, uh, dat kan ik me nog voorstellen. Maar dat je wel als een soort aandachtspunt een vrouw op de tweede plek zet: een mm -hmm. hele goede vrouw. Jette, Jette Kleinsma, Kleinsma, hele goede vrouw. En dat het dus niet alleen deze keer, maar nog nooit is voorgekomen dat je dan als secondant bij de onderhandelingen die nummer twee vraagt, dat zou doodgewoon zijn. Dus ik vind het ridicuul. U noemde het van de week in een interview windowdressing. Nou ja, het is ook windowdressing. Als je de vrouwen gebruikt om je lijst op te leuken, en dat le begint er dan toch ook op te lijken en je vraagt ze niet mee, dan denk ik, ja, wat is dat nou voor onzin? En het mantra kwaliteit vind ik echt beledigend. Daar ga ik maar van uit dat de nummer twee op de lijst... iemand met een politieke ervaring, zoals uh, Jetta, mm -hmm. wethouder geweest in Den Haag... vakbondsonderhandelingen gedaan om de vakbond te reorganiseren. Dat is dus een topper. En als je dan uh, denkt, nou, uh, dat is misschien, het gaat bij ons om kwaliteit... dan wordt dat dus een beetje schijnheilig. Maar laat ik dit zeggen... Het is ook ja. nog dom. Het is ook nog dom. Want op een gegeven ogenblik komen die onderhandelingen in een fase... waar je echt heel veel zou hebben ja. aan een vrouw die de kant kan bewaren. En ik vraag me dan af, als je haar op nummer twee zet... en nu dan zegt, van, nee, we kiezen voor kwaliteit... dus dan zet je blijkbaar iemand op twee waarvan je eigenlijk vindt... dat ze niet genoeg kwaliteit heeft. Dat is toch ook dom? Nou ja, daarom zeg ik, dat uh, dat is sowieso uh, niet meer van deze tijd, zou je denken. Want je zei geruststellend tegen de luisteraars... het gaat niet over emancipatie en feminisme, omdat dat zo uh, griezig klinkt. Maar in feite is het natuurlijk zo. Het is gek dat in Nederland, niet alleen nu, ja. maar eigenlijk nooit... behalve als de lijsttrekker zijn geweest, vrouwen aan de onderhandelingstafel zitten... Ook niet als het gaat om zaken die juist voor vrouwen van groot belang zijn. In de bus zit iemand die veel vrouwen heeft gesproken. De vrouwen in de politiek, de vrouwen in Den Haag. Schrijfster van het boek Haagse Hakken. Een boek dat gaat over succes en vrouwen in de politiek. Zij is ook organisatieadviseur en bestuurslid bij de VVD Utrecht. Neke IJsbroek, welkom. Neke, waarom is het zo moeilijk om als vrouw aan die onderhandelingstafel te komen? Nou, ik wil een brede trekken. Ik denk dat het nog steeds een uh, mannenwereld is. En zeker uh, in de politiek. En wat je ziet, en dat uh, gaf uh, Hedy Kona net ook al terecht aan. Het is gewoon heel erg moeilijk om door die uh, selectie uh, te komen. Waarom is het zo moeilijk? Kun je dat uitleggen? Want jij hebt veel van vrouwen gesproken in de politiek. Ja, wat uh, vrouwen uit ons onderzoek aangeven is... Uh, ja, de vraag is maar even wie wil in de politiek. En daarnaast kom je door die selectie uh, heen. Dat zijn denk ik twee belangrijke punten. Mm -hmm. En daarnaast is het toch wie denkt aan wie bij de selectie. En nou ja, de mannen zijn toch met elkaar opgegroeid. Uh, wat competitiever uh, uh, opgevoed, om het zo maar te zeggen. Dus zijn ook eerder geneigd om zichzelf naar voren te schuiven. En naast zich Reden willen de heren vriendjes waarvan ze denken op jou kan ik vertrouwen. Stef Blok is geen gevaar. Dus die wil ik dan wel naast me hebben, denkt Rutte. Nou, ik wil daar antwoord op geven uh, als auteur van Haagse Hakken. Um, wat, wat inderdaad uh, wel door vrouwen is aangegeven, is... Uh, ja, mensen kiezen hun vertrouwelingen. Dus uh -huh. ik, ik ben daar verder niet bij geweest. Dus ik kan daar verder geen uitspraken uh, over geven. Heli Dancona, u heeft in die Kamer gezeten. Nou, op alle mogelijke niveaus. Is het een vriendjespolitiek? Nou, ik kan me wel voorstellen dat uh, in een dergelijk spannend proces... wat uh, zo'n formatie natuurlijk is... Uh, je mensen om je heen wil hebben die je in alle opzichten vertrouwt. Maar uh, het beeld naar buiten blijft dan toch vreemd. Waarom mm -hmm. zou een man een man meer vertrouwen... Uh, dan een vrouw. Het gaat tenslotte ja. om zaken van maatschappelijk belang. Het gaat niet. Het is niet, uh, ik ga hier mijn particuliere hartjes leeg storten, ja. dat doen mannen trouwens toch niet zo gauw. Maar um, dat doen vrouwen makkelijker. Het gaat toch om een, een proces waarbij ook de ervaring leert, en dat is gek. Dat als dat, um, als, dat als de mensen die in, bij dat proces betrokken zijn, uh, verschillend zijn, het ja. eigenlijk altijd beter gaat. Wij hebben ten onrechte, en vergeleken met andere landen ook, heel weinig vrouwen mm -hmm. in de toppen van bedrijven, universiteiten. En als we dan teruggaan naar die vrouwen, dat klopt wat hij zegt, maar ja. terug naar die vrouwen zelf. En bijvoorbeeld iemand als Jetta Kleinsma. Waarom zegt Jetta dan zelf niks? Ik bedoel, wij, wij kon, ja, ze kon nu natuurlijk hier niet zijn, maar dan denk ik, waarom stappen de vrouwen zelf niet op? U bent staatssecretaris geweest, minister geweest. Waarom bent u bijvoorbeeld nooit lijsttrekker geweest van de Partij van de Arbeid in uw tijd? Ik ben lijsttrekker geweest bij de Europese verkiezingen. Dus um, uh, ik heb daar dan uh, op dat vlak althans geen last van gehad. Ja. Maar um, ik moet je wel zeggen dat mijn kwaliteiten... en ik zal ze heus niet onder de tafel schuiven... Uh -huh. maar uh, met lijsttrekkers die er toen waren waren dat mensen die daar beter voor geschikt waren. Ik En doe dat zeggen steeds incompetie... heel veel vrouwen. Nee, maar dat mag je, wel ook, dat mag je objectief ook wel ja. zeggen. Kijk, we hebben het nu over de nummer twee op de lijst. Aha. We hebben het nu over iemand. Hè? En op al die lijsten staan vaak nummers twee. Zij, zijn vrouwen, want dan denken ze... Nou, dat, dat is wel handig. Dat voor... is die de dressing ja, zoals ja, u het precies. noemt. Ja, nee, Maar uh, ik, ik zeg ook niet dat je Jetta Kleinsma het uh, beter had gedaan dan Samson. Ik zeg alleen maar als hij nummer twee is, begint het langzamerhand toch enigszins raar te worden, achterlijk, ridicuul, ja. dat je dan toch een jongen meeneemt naar de onderhandelingstafel. Aan, aan de telefoon hebben we mevrouw Smit. Mevrouw Smit, goedemorgen en dank u wel voor het wachten. Zegt u het maar. Ja, nou, uh, hij die heeft eigenlijk net de test gejat. <laughs> nou, herhaal hem maar nog een keer. Het is allemaal goed. Nou, ik vind het opvallend dat wij zo'n het enige land in Europa zijn waar vrouwen op de een of andere manier minder rechten hebben dan mannen. En we staan eeuwig op nummer twee, maar we mogen nooit echt meedoen. Nee, ik, ik... En dat is een beetje belachelijk aan het worden. Het hele verhaal kinderopvang alleen al. Ja, uh, kinderopvang, dat is niet te betalen. <güls> Dus gaan mensen stoppen met werken of ze gaan het anders oplossen... en ze beginnen weer op zomers in te schakelen. Hebben wij... We gaan terug naar de vorige eeuw. Mevrouw Smeet, de vraag... Uh, by the way, nog even een bericht voor Hedin Corona Doe de groetje aan Aadje. Hé, hey, dat ja. <laughs> zal ik zeker doen. <laughs> zeker. Dankjewel. Meke IJsbroek, hebben wij inderdaad minder rechten dan andere vrouwen in Europa? Nou, wat je wel ziet, we lopen natuurlijk als vrouwen achter. Uh, tot 1956 um, mochten vrouwen, zeg maar, uh, niet zonder meer de politiek in... Uh, als ze niet ge uh, getrouwd waren. Dus ik, in die zin is er een achterstand, maar de vrouwen zijn het als goed ze, aan het ze inhalen. Ze mochten niet de politiek in ja, als, als ze wel getrouwd waren. Als ze wel getrouwd waren, ja, excuus. Dus um, wat je wel ziet, is denk ik, kwaliteit gaat voor. Maar uh, wat ook meerdere vrouwen in het boek aangaven... en dat uh, ben ik benieuwd uh, hoe de, u daar uh, tegenaan kijkt... Uh, is dat uh, kennis wordt toch meer door mannen geëtaleerd. En dat is ook wel in de mannenwereld, wordt dat ook gewaardeerd. En door de kiezers. Dus als je het hebt over andere stijlen, ook onder andere onderhandelingsstijlen... is dat gewoon nog een tocht die te gaan is. Het is een manier die nog minder gewaardeerd wordt. Dus ik zou zeggen het is een, uh, een surplus, zeg maar, om vrouwen aan tafel te krijgen. En dat is ook de reden waarom we dat boek hebben geschreven... Ja, nou ja, dat lijkt me ook. Het lijkt me, um, ik, ik heb gisteren in, um, in nieuwsuur uh, gehoord hoe zo'n onderhandelingsproces zich afspeelt en wat voor momenten daar van belang zijn. En dan denk ik, het zal juist helpen als je een, een vrouw uh, mm -hmm. aan tafel had uh, en twee vrouwen erbij. Ja. Omdat dat toch de sfeer verandert. En omdat vrouwen vaak anders in zo'n machtsstrijd ja. staan dan mannen. En toch gebeurt het niet, hè? want we kunnen nu wel zeggen... en dat is heel goed hoor, dat we dat hier doen... van waarom het zo goed zou, zou zijn, maar het gebeurt niet. Ik praat zo verder even aan de telefoon een meneer. Meneer Andreas. Hello. Hi, hello, ja, hallo. Hi, hallo, welkom. Ja, meneer, zegt u het maar, meneer Andreas. Ik snel mijn punt maken. Ik vind dat jullie volkomen gelijk hebben. Het is een gemiste kans. Ik vind vrouwen in een aantal opzichten ook veel beter dan ons mannen. Uh, ik wil één nuance maken. Ik vind dat Rutte en uh, Samson onze verklaring schuldig zijn. Dan zouden ze misschien wel specifieke criteria kunnen noemen die de keuze rechtvaardigen. Maar ik heb mijn grote twijfels. Dus ga vooral door met dit uh, te verspreiden. Ja. Nou, dat vind ik echt leuk, Dank u wel, meneer Andreas. Wat meneer Andreas zegt. Dat, um, kijk, het, het, wij hebben het andere keren ook wel eens gezegd, hoor. Het is geen nieuwtje. Ik heb mm. het wel eens meer gezegd dat het toch van de gekke is dat toen um, weer eens een keer de abortuswet ter sprake kwam en als de criteria niet moesten worden aangescherpt. Dat er ja. alleen maar mannen om die tafel zaten om dat aan de orde te stellen. Nou, dan denk je. Daar komen ze wel op terug. Dit is te gek voor woorden. Ja. Maar, nee hoor, maar zijn uh, Rutte en Samson onze verklaring verschuldigd? Nou ja, Kijk, meneer Andreas zegt het. En, Wat vindt u? Um, ik zou dat. Als wij er maar genoeg stennis over maken, dan komen ze natuurlijk ja. wel. Maar dan moeten er moeten natuurlijk een heleboel mensen roepen dat ze dit een bespottelijke situatie vinden. En ook zo achterhaald, ja. want we, we moeten het nou niet doen. We hebben iemand die dat ook vindt. Ja, okay. Meneer Corjan aan mijn telefoon. Ja, nou niet meneer Koyon, maar Corjan. Uh, ja, nee, ik, ik, ik vind het ook... Uh, het, dit, dit zijn lamme en laffe spelletjes. En, en uh, ik vind dat in dit geval de vrouwen zelf ook in opstap moeten komen. Uh, een kleinsma zou ook een streep moeten zeggen. En zeggen, jongens, uh, wat is dit? Zetten jullie mij hier voor uh, de etalage neer? Ja. Yeah. Uh, is dit een grap? Uh, mij zo hoog neerzetten... Uh, Waar ook heel veel stel kiezers op zullen hebben gestemd, hoor. Mij heeft het heel veel vertrouwen gegeven dat uh, kleinsman nummer 2 ja, precies. Uh, op de lijst Ik, Ik heb had er liever vrouw nummer 1 gezien. <laughs> ja. uh, okay. als, als dat dan gebeurt uh, en je doet vervolgens, uh, gaan de jongetjes onder elkaar uh, het spelletje verder spelen, dan, dan moeten de vrouwen in de PvdA en, en de andere vrouwen in het land ook zeggen van jongens, dit, dit kan niet. Precies. Kap ermee en haal ons binnen. Dank je wel. Vrouwen moeten in opstand komen. Dank je wel, Corrie. Ja, ja. Even okay. al terug, hè, want anders lijkt het alsof het alleen maar over nu gaat. Maar in 2006 was het opmerkelijk dat Balkenende en Rauwvoet... de nummers twee van de, hun kandidaatlijst verhagen en slot meenamen... naar de onderhandelingstafel. Maar Bos nam zijn nummer 2. al bijrak een vrouw die liet thuis. Ja. Dus wij vrouwen komen gewoon ook niet in opstand. Nee. Mevrouw Hedy dan komen. Nee, uh, wij zijn niet meer zo opstandig als uh, aan het eind van de jaren 60. We gaan de straat niet meer op. Uh, als ik kijk naar uh, mijn dochters en, uh, en hun vriendinnen, Ja, die hebben het heel erg druk. Er is ook heel veel wel veranderd sinds. Uh, de tweede feministische groep. En er is de, heel de, veel gelijkgekomen. En op de wereldlijst wereld, doen wij het best goed in de politiek. Nou, dat is allemaal wel zo. Nou, dat maar... gaat niet. Dat geloof ik niet. Zeker niet met Europa vergeleken hoor. Dus gaat het zo goed met Nederland. We staan er op de 14 We zijn zelf best. Je moet ook altijd je successen tellen. Ja. Hè? En, en de generatie na mij heeft die successen. Maar het is waar dat wat wij wilden: de wereld veranderen. Niet alleen gelijkheid, maar de wereld veranderen. Omdat... Dat daar zowel mannen ja. als vrouwen het voor het zeggen hadden. Dat is niet veranderd. Nee. En als je naar een plaatje maar op de televisie als kijkt, dan zie je bij de grote onderhandelingstafels altijd een maar overdoses mannen. aan mannen. In ieder maar een vrouw, een vrouw van uw kaliber, kunt u dan niet gewoon de telefoon pakken en Samson bellen en zeggen: Luister eens, jonge man, want u kunt ook nog letterlijk zeggen: jonge man. Dat u zegt: van ophouden nu met die onzin. Nou, waarom heb je Jette niet meegenomen? Tegen Samson, dat, dat kunt u ja, toch doen? Nou, het is de vraag of ik in deze uh, tijd... Uh, meneer Samson nog aan de telefoon krijg. Ik zal een beetje roepen in de woestijn worden. Maar uh, eigenlijk heeft uh, de vorige beller een man... het is wel leuk dat mannen het met ons eens zijn. Hè? Dat mm -hmm. zijn geen tegenstanders. Dat is ook interessant. Maar hij heeft natuurlijk wel gelijk dat er protest moet blijven. En dat er, uh, dat er een, werkelijk een storm via de nieuwe media zou moeten opsteken. Stop. Dan luisteren ze wel. Okay. Nog een man die het met ons eens is. Yusuf. Ja, goeiemorgen. Goedemorgen, vertel. Ja, ja nou, uh, ik ben het zeker met jullie eens. Ik vind het jammer dat, uh, dat de dames van de diverse politieke partijen... niet zijn betrokken of niet worden betrokken bij de onderhandelingen. Dat zal waarschijnlijk wel in de fractie gebeuren... maar niet echt uh, aan de onderhandelingstafel. Uh, ja, uh, wat ik daar had te zeggen is van... Dat ...partijen toch niet doen wat ze zeggen, hè. practice what you preach, is niet voor hun weggelegd En uh, daarmee ook heel veel kiezers gewoon teleurstellen. Want er zijn heel veel kiezers, ja. die hebben onder andere op een vrouw Sippers gestemd, op een vrouw Kleinsma gestemd. Nou, die moeten ook het woord dan namens die mensen voeren. Ja, ja dat gebeurt gewoon niet. Okay. Maar, maar? Nou, wat ik wel ook een kleine kanttekening wil maken is van, ik hoor nou regelmatig een uitzending van, dan moeten we in opstand gaan. En dat vind ik dan weer net iets te ver gaan. Waarom? Uh, nou ja, we zitten in een financiële crisis. We zitten in een economische crisis. Ja. Oké, okay, Jozef. Dan moeten we ervoor ja. Dat dat, moet je dat, dat ja. opgelost moet worden. Dank maar, je... nogmaals, nog man. Nog één maar. De dames moeten erbij komen. Dank je wel, Dan krijgen we dat. Okay. Dank je wel, Dat hoor je natuurlijk wel vaker. Van al, maar nu is er een crisis. Dus dat gaat voor de emancipatie. Neka Ijsbroek? Ja, ik wil hem toch weer terughalen naar kwaliteit. Dus uh, wij hebben in ons boek uh, zeven succesfactoren onderscheiden, zeven K's. Maar ik zou er eigenlijk bijna een achtste dus nu aan toe willen voegen op basis van evaluatie, de K van kwaliteit. Dus ik denk we kunnen het over aantallen hebben. Um, ik ben natuurlijk wel een pleiter voor uh, meer vrouwen in de politiek. Nou goed, dat heb ik ook al gezegd. Er ja, zijn, maar ze uh, moeten wel goed zijn. Maar goed, ze staan niet voor niks op de lijst. Bedoel, dus ze zijn goed. Ze zijn. Goed, anders staan ze niet op de lijst. Dus ik denk als je het hebt, om weer even ook terug te halen naar uh, de onderhandelingspartners. Ik vind belangrijk dat degene die de onderhandelingen voeren, dat die in ieder geval hun vertrouwenspartners om zich heen hebben. En of dat nou mannen of vrouwen zijn, dat moet op zich niet uitmaken. Maar goed, ik vind het wel een punt. Op het moment dat je een aantal vrouwen op nummer twee hebt staan, hoe betrek je die daarbij? Ja. En daar mag kritisch uh, naar gekeken worden. Kritisch is ook Evert Kraam, want Evert die mailt het volgende. Die zegt, ik begrijp niet waarom u dit niet begrijpt. Nu het er bij de onderhandelingen onderhandelingen op aankomt, kies je de be kies je beste persoon voor die klus. Of het nu een man is of vrouw, maakt niet uit. Ga je vanwege de polit politieke correctheid niet de meest geschikte persoon meenemen. Heet hij dan konen? Die discussie, kwaliteit is ook zo'n discussie die blijft komen. En zodra we het hebben over minderheden, of dat nou vrouwen in de politiek zijn, alle tonen, ga maar zo door. Dan is het: ja, maar ze moeten wel goed zijn. Terwijl ik denk, hou nou eens op met die onzin. Als je iemand naar voren schuift, ga ik ervan uit dat je naar iemand iemand naar voren schuift die goed is. Ja, ik zou het zelfs um, nog wel een beetje willen aanscherpen. Als vrouwen het zo ver brengen, beschikken ze eigenlijk... en ik denk dat, dat jij, Nienke, dat nog beter weet... doordat je dat boek en zoveel hebt geschreven en zoveel interviews hebt gehouden. Als ze het eenmaal zo ver brengen, dan hebben ze heel veel barrières genomen. Mm -hmm. En dan zijn ze, wat mij betreft, van een superkwaliteit. En nou... Ben ik niet um, van de lichting die zegt um, mannen en vrouwen zijn precies gelijk. Het leuke is natuurlijk dat ze niet precies gelijk zijn. En dat je in zo'n proces um, een kwaliteit kunt inbrengen als vrouw ja. die je anders ontbreekt. En dat kan heel belangrijk zijn in onderhandelingen. Heel onverwacht. Maar uh, de vorige beller had natuurlijk ook wel gelijk, uh, zo gaat het... Die mannen zelf, het gaat niet zozeer om kwaliteit, maar wie vertrouwen ze het meest? In wie zien ja. ze het meest? En mannen gaan misschien toch wel iets vaker met mannen om, dan, dan met, vrouwen. met vrouwen. Wilco die hangt aan de telefoon en Wilco heeft een verklaring waarom Jetta en Edith niet mee mogen. Vertel Wilco, wat is je verklaring? Ja, zowel Duiverblom als Blok waren de campagnestrategen. En die worden eigenlijk standaard al meegenomen in de onderhandelingen. Dus dan moet je de keuze al veel eerder nemen. Dan moet je zeggen, een vrouw moet een campagne nemen. Maar deze twee zijn wel succesvol geweest. Oké. Okay. Dat... Dank je wel, Wilco. Is dat waar, Hede Denkona? Nou, ik heb, ben al zo oud dat ik al zoveel <laughs> um, onderhandelingen heb zien mislukken... dat um, als we dat nou maar zeker wisten... zet deze erbij en komt goed. Um, nou, die zekerheid heb ik niet. Daar zou ik toch nog niet een leuke fles op willen verwerden. Uh, en hoe kun je het eigenlijk leren? Hoe kun je eigenlijk je bewijzen als je nooit de kans krijgt om dat te doen. Ja. Dus één keer... Uh... Men is tenslotte ook begonnen met op een gegeven ogenblik te zeggen... er moeten evenveel vrouwen als mannen op de lijst bij de Partij van de Arbeid. Heel goed, fantastisch. Uh, maar ja, ze hebben ze wel de kans gegeven om zich te bewijzen. En dat zou dan nu nog eens Wilco. een keer moeten gebeuren. Wilco, je wil nog even reageren op Hedy Denkona. Ja, nee, ja, want er wordt helemaal geen hm. antwoord gegeven op wat ik zei. Ik zei niet van, uh, dat, dat dit soort... Uh, dat, dat de beste onderhandelaars zijn. Ik hm -hmm. zeg alleen dat... we de reden dat ze het geworden zijn is omdat ze de campagnestrategie geweest zijn. En dat hebben ze goed gedaan. En of je vervolgens een goede, uh, goede onderhandeling voert, ja, dat weet ik nog niet. Dat moet blijken. Nee. maar een kleur aangemaakt nou niet de perfecte onderhandelaar op het stadhuis uh, uh, overleg. Ja. En dat was wel een vrouwelijke circumvent. Dus dat is volgens mij ook niet zo relevant. Oké, okay. dankjewel. dankjewel je dat punt partijen, is helder. Partijen vaak keuzes maken voor ja. bepaalde posities. Dankjewel. En, Hedy Dan antwoord graag. Ja, nou ja, ze hebben het heel goed gedaan, dat is waar. Maar u geeft het antwoord zelf al. De positie waarvoor ze nu gevraagd worden, het secundant zijn, dat moet je nog maar afwachten. Maar als u zegt het is een beloning voor een goede campagne, of het volgt daar logisch uit voort, dan heeft u daar wel in gelijk, maar ik vind het niet zo logisch. Oké, okay. Mark hangt ook aan de telefoon en die wilt iets tegen u zeggen, Hedy Dancona. Mark, dank je wel voor het wachten. Ja hoor. Uh, dag mevrouw de Konen. Hallo. Uh, uh, ik hoor u trouwens een beetje slecht, maar ik zal uh, even snel mijn verhaal zeggen. Ik weet niet hoeveel tijd er is. Uh, wat ik jammer vind is. Dat ik een beetje de indruk krijg dat u niet durft tegen Samsung te zeggen van uh, potverdorie, waar ben je mee bezig? Terwijl bij de VVD wordt regelmatig door de oud van alles geroepen. En bij de CDA kunnen ze er ook wat van. Ik denk, uh, sla, sla maar een keer op de trommel als het nodig is. Oké, okay, dankjewel Mark. U moet op de trommel slaan en niet zo bescheiden zijn, Hedy Doncona. Nou, ik ben, ik ben voor mezelf nou niet zo bescheiden, maar... Um... Ik heb er eigenlijk wel een bezwaar tegen als um, mensen die aan de kant staan... op basis van het feit dat ze het heel lang gedaan hebben... zich heel intensief met van alles gaan bemoeien. Ik zou het natuurlijk veel leuker vinden als vrouwen die nu actief zijn in de politiek. Hè, als die uh, in actie kwamen en ik wil iedereen supporten. Ja. Maar ik vind wel dat... Uh, ik ben er niet zo dol op als ik de Wiegels of de Bram Papers... Uh, weer uh, de wijsheden hoor uitstrooien. Wij doen het ja. niet, maar... Uh, wij zijn er wel u, voor om goede, om goede ja. uh, uh, ontwikkelingen, althans Misschien wat wij goed vinden. Misschien moeten we Jetta aansporen en zeggen Jetta, kom Vecht, op. nou ja, de, vecht. ik hoop de volgende keer, ja. want ze zijn natuurlijk al ja. een tijdje maar bezig. Maar weet je wat het is, als wij gaan vechten, dan krijgen we iets krijgen we zoals deze van Wijnand 3FM. Die zegt, u luistert naar een programma in de zendtijd van de Dolomina's. Ja, als het moet, moet het. Absoluut. Ja. Toch? Even naar, naar nog iets anders. Hè. Als we kijken naar het aantal kamerleden, het aantal vrouwelijke kamerleden. Dat was 62. In 2010, 64. En intussen zitten we weer heerlijk op 58. Neken. Dat ja. gaat niet zo goed, hè? Nou, volgens mij gaat het nog steeds vooruit. En uh, wat je natuurlijk nu wel ziet is dat uh, uh, er een meerderheid is. Ook van uh, in die zin de rechtspartij. Uh, Als je kijkt naar de VVD en de PVV. Dat zijn... Zeker de VVD, toch meer mannenpartijen. Maar goed, als je kijkt naar aantallen. Ik heb nog eens even uh, feitelijk gekeken. Uh, bij de eerste tien staan sowieso bijna bij alle uh, partijen drie tot vier vrouwen ja. op de lijst. Dus Doe ik window -dressing. denk, vrouwen zijn toch behoorlijk actief en in beeld. En uh, ik denk dat het, uh, de weg naar de top is thai. Maar je ziet toch uh, uh, bij de uh, VVD, een derde uh, is uh, vrouw. Ja. Uh, maar bij de P van de, de, de, de top is daar, maar Het gaat toch wel met een slakkengang. Want jij zegt het gaat alleen maar vooruit. Dat is dus niet zo. Het is dus bij de laatste keren minder Ja, het, zijn nu 58. Nou ja het mag wel aandacht. Als je kijkt ook ja. naar het in, wat er in 2010 gebeurde. En er is natuurlijk ook veel discussie over geweest. Dat er toen maar drie uh, vrouwelijke ministers ja. werden aangesteld. Dus we hebben niet voor niks het boek geschreven. En we hebben daar ook een uh, mooi gesprek bijvoorbeeld met mevrouw Kroes over ja. uh, gehad. Die ook zegt, stel een kwotum in. Ook in Brussel ja, bijvoorbeeld. Maar Want dat is wel raar, dat, anders dat je je heeft niet ze heen. gezegd. En nu is er van de week een voorstel geweest... Uh, in Brussel om dat te doen. Dat punt en mevrouw wilde ik Kroes was de... er niet voor. Nou goed, er wordt nog steeds... als je het hebt over kracht en kwaliteit... Ja. Um, er wordt uitgegaan van de kracht en de kwaliteit van vrouwen. Maar goed, dit is natuurlijk een hekelpunt. Uh, Moet je nou dat kwotum vaststellen? Ja, maar stevig, ik bedoel, als, je als je al de roept dan roept dan dat heen. je dat wil... Dan is het wel jammer dat de eerste keer dat mevrouw Redinger, een andere ja. commissaris, dat aan de orde stelt. Mevrouw Kroes, althans het staat in de krant, zegt dat zij er niet voor is. En ik dacht... Zij heeft zo vaak gezegd dat ze dat een mogelijke oplossing... Ja. al is het maar voor een tijdje, dat ja. he, je het bereikt ja. hebt, hoeft niet voor één. Dames, wij hebben Nelly Kroes gebeld, die zit in het vliegtuig... en zij heeft laten weten dat zij voor meer vrouwen in het kabinet is. En zij heeft ons laten weten dat zij morgen in haar column... in het Financieel Dagblad hier aandacht uh, aan gaat besteden. Nou, dat is goed. En ja. Nelly Kroes, tot slot, volgende week, komt er een, uh, Duncona, sorry, volgende week komt er een boek uit over u. Ja. ja. Spannend? Ja. Nou ja, ik heb het niet geschreven. Leonor Meijer heeft het geschreven, een, een oud-journaliste. Okay. En het gaat um, vooral over de dingen die mij in de politiek um, hebben gedreven. En dat was het feminisme, Echt. de we gaan strijd het lezen. voor vreemdelingen uh, en um, Europa. <laughs> we gaan het lezen. Dank u wel. Het boek komt er volgende week. Dank u wel, luisteraars. Een heel fijn weekend. En wij zien u volgende week zijn we er weer. Tot ziens. Morgen in Troskamerbreed, de politieke stand van het land. Met nieuwe relaties. Het gaat ook niet over verliefdheden. En nieuwe coalities. Ik wil nou je nieuws geven, die uh, regering komt er helemaal niet. Er komt geen regering van VVD en P PvdA, natuurlijk komt die er niet. Luister, morgen van 11 tot 12, Troskamerbreed. En verdorie, zijn we naar het midden veroordeeld. Radio 1, het nieuws van alle kanten.